7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal hoort u dat een rechter in Amerika de NSA op de vingers tikt. Afluisterdienst schendt de grondwet. En we hebben het over Adrie Duivenstein. Hij wordt de hoofdrolspeler van de dag. Hoort u al meer over in het NOS journaal.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 Een bouwsector die, die plat ligt. Dus het is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Duivesteijn heeft grote moeite met een verhuurersheffing... die het kabinet aan de woningcorporaties wil opleggen. Volgens hem blijft er te weinig geld over voor de woningmarkt. Het woonakkoord hangt nauw samen met het pensioenakkoord. En zolang er geen duidelijkheid is over dat woonakkoord... willen de partijen ook geen akkoord over de pensioenen sluiten.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 Vrouwen bij wie met de combinatietest een verhoogd risico is vastgesteld... komen in aanmerking voor de proef. PostNL verwacht de drukste dag van het jaar. Het haalt vandaag zo'n 17 miljoen kerstkaarten uit de oranje brievenbussen. Daar komen de zakelijke kerstkaarten nog bij. In totaal verwacht het bedrijf dit jaar 145 miljoen kerstkaarten te verwerken. Vorig jaar waren het er nog 160 miljoen. Die daling loopt volgens PostNL gelijk... met de afname van de hoeveelheid gewone post.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 Selfie is gekozen tot woord van het jaar. Dat heeft woordenboekenmaker Van Dalen bekendgemaakt. 22.000 mensen brachten hun stem uit in de jaarlijkse internetverkiezing van Woordenboek Van Dalen. Een selfie is een foto van die iemand van zichzelf heeft gemaakt, vaak met een smartphone. Hoofdredacteur Den Boon van Woordenboek Van Dalen vindt selfie een terechte winnaar. Het is een woord voor een verschijnsel waar we nog geen woord voor hadden. Het klinkt best goed. Het is in ieder geval niet. Het is een leenwoord, natuurlijk, het komt uit het Engels. Het is een woord dat niet erg in strijd is met onze uitspraakregels. Dus nee, ik ben er wel tevreden met dit woord. Vorige maand werd Selfie ook door de makers van het Engelse Oxford Woordenboek tot woord van het jaar gekozen. Ook het genootschap Onze Taal kiest jaarlijks een woord van het jaar. En deze keer was dat participatiesamenleving. De Amerikaanse countryzanger Ray Price is overleden. Hij had al enige tijd kanker. Price wordt gezien als een van de invloedrijkste muzici in zijn genre. Hij won twee Grammys. En zijn grootste hit was dit nummer voor The Good Times uit 1970. And in de VS werd dit nummer uitgeroepen tot het country-nummer van het jaar. En zanger Willie Nelson schreef voor Price het nummer Nightlife. En dat staat bekend als de meest gecoverde country-song ooit. Ray Price was 87 jaar. Dan het weer bewolkt vooral in het noordwesten wat regen... en het wordt ongeveer 8 graden. Ook later in de week zacht en wisselvallig. Vanaf donderdag is er ook wat zon. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velden. De meeste vertraging die zit bij Amsterdam en Rotterdam. Het is voorlopig nog een standaard spits. Uh, wat opvallend is, is de file op de A1 richting Amsterdam... bij het knooppunt Watergaasmeer, 3 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding op de A10. En verder de langste file op de A7 richting Zaandam... bij de Alwitsaandijk 9 kilometer. Het is bijna kerstreces, maar het wordt vandaag nog even heel spannend in Den Haag. Hoort u zo meer over. Hallo.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 In 1999 gebeurde er dit in de Eerste Kamer. Wiegel, tegen. De nacht van Wiegel ging de geschiedenisboeken in. Wiegel stemde tegen een referendumwet en zorgde voor een kabinetscrisis. Het zou vandaag tot de nacht van Duivenstein kunnen komen. Maar dan moet Duivenstein nee zeggen tegen het woonakkoord. Joost Vullings in Den Haag. Joost, zal dit dat echt gaan doen? Ja, ja. Uh, uh, ik weet het niet. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen... van uh, met, met zijn nee zet hij zoveel op het spel. Uh, uh, bijvoorbeeld ook een kabinetscrisis. Uh, een, een gat van 1,7 miljard uh, uh, in de begroting. Uh, een kabinet dat zit in cri crisistijd en graag de rit wil uitzitten... omdat er al zoveel kabinetten zijn geweest. Allemaal redenen om uiteindelijk toch voor te stemmen. Maar goed, het gaat wel om een principiële zaak voor hem. Kijk, en dan maakt het het lastig een afweging maken over ja, je eigen principes... die daar afstand van doen... Uh, ja, in belang van je, van je eigen partij of voor het land. Dat is natuurlijk... Uh, Bijzonder lastig. De andere kant, ja, bij het Haagse spel hoort natuurlijk ook... dat als je ergens tegen bent... dan moet je dat zo lang mogelijk volhouden. Want dan kan je de prijs die je gaat vragen... zo hoog mogelijk opdrijven. Dus wat dat betreft hoort het ook wel een beetje... bij het Haagse spel en bij het Haagse theater. Ja, en daar wordt nog over gepraat. Joost, kom zo bij je terug. Ook gisteravond nog was er spoedoverleg... bij de Partij van de Arbeid. Duidelijkheid leverde dat niet op. Dat blijkt ook uit de redactie, reactie van de fractievoorzitter... van de PvdA in de Eerste Kamer. Mevrouw Borg... Is er een oplossing? Wij hebben een hele goede fractie gehad met elkaar. Um, een hele goede discussie over de inhoud van het wetsvoorstel. Dat heeft nog niet tot conclusies geleid. We hebben besloten dat we daar uh, morgen met elkaar over verder praten. Bert Heb heeft al een standpunt. Ik heb altijd een standpunt. En is het zo dat Adrie Duivestein nog steeds principiële bezwaren heeft? Um, ik ga niks vertellen over de inhoud van onze discussie. Want onze fractievergaderingen houden wij vertrouwelijk. Dat doen we om ervoor te zorgen dat iedereen daar... Uh, vers van de, uh, zijn gemoed en zijn lever kan praten. En wat is uw standpunt over het woonakkoord dan? Dat ga ik morgen pas vertellen. We hebben wel gemerkt met elkaar dat we als fractie het heel erg eens zijn met elkaar. Dat we heel veel dingen met elkaar delen. Uh, en dat we uh, onze woordvoerders, zoals we dat altijd doen, uh, van harte steunen. Dus als Duiverstein tegenstemt, stemt de hele partij van de arbeidsfractie tegen. Wij zijn nog helemaal niet toe aan het vellen van een oordeel... of we voor of tegen deze wet gaan stemmen. We hebben met elkaar gesproken over de inhoud van het voorstel. Um, en um, daar gaan we morgen over verder praten. Bent u er al uit? Ik ben er altijd uit. Dus dat overleg met die fractie, dat heeft verder helemaal geen zin. U weet hoe u gaat stemmen? Nee, nee, nee. Ik weet niet hoe ik ga stemmen. Maar we hebben gewoon, u kent dat soort procedures, hè. We hebben gewoon goed overleg gehad en we gaan nog verder overleggen. En het is een belangrijke zaak. We praten op dit moment over een woningsector die, die gewoon vastgelopen is. Een bouwsector die, die, die plat ligt. Dus uh, het is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Meneer Duifstein, gaat u voor dat woonakkoord stemmen?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 Wij streven er altijd naar om als fractie unaniem te stemmen. We zijn een fractie, we zijn een team met elkaar. Um, en wij proberen de discussie zo met elkaar te voeren... dat we met z'n veertiende tot één standpunt komen. Wat zijn uw bezwaren? Dat ga ik allemaal morgen in de Kamer aan de orde stellen... als dat noodzakelijk is. Voelt u de druk op uzelf toegenomen de afgelopen uren? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn allemaal mensen die de druk op u uitoefenen. uitoefenen praten over dat u het kabinet op het spel zet. Dat voelt u allemaal niet? Nee, op dit moment oefent u druk op mij uit. is <lacht> op de vlakte, Joost. En de kaarten tegen de borst. Is er echt niet duidelijk hoe, hoe hij nou uiteindelijk gaat stemmen? Want het gaat dan natuurlijk om die verhuurdersheffing uit dat woonakkoord. Is dat echt voor hem zo moeilijk om te slikken? Ja, dat is voor hem wel heel moeilijk om te slikken. Trouwens wel mooi om te horen hoe de, de, de sluwe oude vos aan, aan het woord... en hoe hij ook wel, volgens mij wel geniet van, van dit moment. Ja, kijk, het is, is een man die al zijn hele leven bezig is... met, met, met de woningbouw, met de bouwmarkt in, in, in, in Nederland. Dus hij is wel iemand die er echt heel veel verstand van heeft. Daar ook echt een hele eigen opvatting over heeft. Dus dit is ook wel iets wat hem echt aan het, aan het hart gaat. En, en zijn probleem met die verhuurdersheffing is... ja, woningbouwcorporaties mogen meer huur vragen van hun huurders... maar ze moeten een deel ervan afstorten aan het kabinet... gewoon omdat het kabinet geld nodig heeft in deze tijden van crisis. Maar hij zegt van ja, maar er moet nu juist geïnvesteerd worden... in nieuwe woningen... In renovatie van woningen. Ja, en als je dan die woningbouwcoöperaties gaat afknijpen, dan komt dat er niet van. Dus dat gaat hem ook echt wel, echt wel aan het hart. Dus dat vindt hij ook wel echt belangrijk. Ja, maar dan geef jij al aan, hij houdt het lang vol om zoveel mogelijk nog uit het vuur te slepen. Dat is lastig, want het kabinet heeft geen geld. Aan de andere kant wordt het natuurlijk ook lastig om dan zonder gezichtsverlies weg te komen als hij uiteindelijk dan toch ja zegt. Ja, de, dat, dat klopt. De grap is alleen, dit is de eerste keer dat het interview dat we net hoorden, dat we hem eigenlijk de pers horen te woord staan. Uh, wij weten uh, dat hij principiële bezwaren heeft... maar niemand heeft het hem ooit horen zeggen. Dus hij heeft uiteindelijk er niet verder een hele tour van gemaakt... door allerlei talkshows te gaan en te zeggen... ik, ik, ben, uh, ik ben tegen. Je hebt het hem nooit horen zeggen. Dus wat dat betreft kan hij uh, vanavond uiteindelijk toch wel, uh, wel, wel voorstemmen. Kijk, ja, zo gaat het in Den Haag. Je moet dan of een echte oplossing vinden... zodat hij met opgegeven hoofd uh, vannacht... want zo laat wordt het waarschijnlijk al zeggen... kijk, ik heb er toch wat uitgesleept waar ik tevreden mee ben... Of ze vinden in Den Haag ja, een bekende bezweringsformule... teksten uh, die, die klinken als een oplossing die het eigenlijk niet zijn. Maar mensen zijn er toch blij mee, omdat ze nou eenmaal uh, doorhebben... dat als je tegenstemt, dat het gewoon de, ja, de consequenties te groot zijn van je tegenstem. Goed, maar we gaan dus echt de nacht wel in, Joost. Ja, kijk, sowieso, het is de laatste dag in de Eerste Kamer. Het belastingplan moet ook nog behandeld worden. En deze wet. Nou, normaal deden ze al een hele dag over het belastingplan. Dus iedereen gaat ervan uit dat het uh, sowieso uh, ver in de avond wordt. Nou, en wat krijg je als het echt spannend wordt? Dan krijg je nog extra schorsingen... Um, ja, en dan wordt het al snel laat. Um, ja, minister Blok uh, die, die, uh, van Wonen... want die moet uiteindelijk Adrie Duijverstein uh, desnoods geruststellen. Die heeft ook nog eens bijzonder weinig speelruimte... want dat zou het anders veel makkelijker maken. Hij heeft geen geld, hij heeft met zoveel mensen afspraken gemaakt... dat als die Adrie Duijverstein iets toezegt... dat hij gelijk afspraken met anderen schendt. Dus, dus de politieke situatie is heel erg moeilijk... Maar we gaan het gewoon afwachten, dat is altijd het beste. Dat lijkt mij ook, Joost. Het wordt een lange dag. Ik je straks ook nog weer even en uitgebreid ook nog over uh, dat woonakkoord en de verhuurdersheffing later deze uitzending. Nu is het 13 minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een Amerikaanse rechter heeft het massaal verzamelen van telefoongegevens... door de Amerikaanse geheime dienst, NSE, gisteravond als hoogstwaarschijnlijk ongrondwettelijk omschreven. Hij heeft zijn vonnis nog even uitgesteld om de regering de tijd te geven... om op de aanstaande uitspraak te anticiperen. Ga naar Washington, naar Wessel de Jong onze correspondent. Wessel, wat heeft die rechter nou precies gezegd? Die rechter noemt die hele NSA-methode van het verzamelen van al die telefoongegevens... noemt hij bijna Orwelliaans, dus veel te Big Brother...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 Nou, waarschijnlijk is dit het begin van een hele lange strijd. Dit is in ieder geval de eerste echte juridische tegenslag voor de NEC. De rechter noemt het hele systeem dat ze daar gebruiken... arbitrair, te willekeurig... Nou, tot nog, toe, eh, tot nog toe hebben andere rechters het programma altijd goedgekeurd... met het argument dat eh, die metagegevens waarom het gaat... dat die eigenlijk helemaal niet gevoelig zijn. Nou, dat deden ze altijd door te verwijzen naar een zaak uit 1979. Ja, daarvan zegt deze rechter... sindsdien is er natuurlijk wel het een en ander veranderd. Toen belde nog niemand mobiel. Dat gebeurt dus nu wel. Nou, kortom, de juridische strijd is echt geopend. Het is wel een technisch complexe uitspraak. Heeft het al wel rechtskracht? Nee, nog eigenlijk niet deze. Deze rechter eist niet meteen dat de, de NSC helemaal wordt platgelegd... want de rechter wil de nationale veiligheid niet in gevaar brengen. En bovendien, je zei het al, hij wil de regering de kans geven... om zich voor te bereiden op een hoger beroepszaak... Die gaat er namelijk zeker komen. Nou, die voorbereiding gaat waarschijnlijk een half jaar duren. In de tussentijd mag je aannemer, gaan er waarschijnlijk nog andere rechters gaan er ook uitspraken doen. Nou, als dat allemaal heel divers wordt, en dat is natuurlijk wel de verwachting hier in dit land. Euh, dan komt het TZT, moet natuurlijk het Hoge aan te pas komen. Ja, en daar stopt dan een beetje mijn vooruitblik. Want tegen die tijd zijn we, nou, zijn we al een hele tijd verder in ieder geval. Ja, kijken of jij al wel kunt inschatten. Wat dit nou betekent voor uh, Edward Snowden en de journalist. Klein Greenwald van The Guardian. Ja, die vinden dit natuurlijk geweldig. Dat kan je natuurlijk wel op je vingers natellen. Die vinden dit een, een hele grote rechtvaardiging. De reactie van Snowden vanuit Moskou... die liet dan ook niet lang op zich wachten. Die kwam via de New York Times. En hij zegt, ik heb gedaan wat ik gedaan heb... omdat ik dacht dat dit programma tegen de grondwet was. Ik wilde dat een onafhankelijke rechter... zich hier een keertje over zou buigen. Het Amerikaanse volk heeft daar recht op, vindt hij. En dat gebeurt dus nu. Messel de Jong in Washington. Houdt we u naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. Marcel, een aanrijding op de A9 diemen richting Amstelveen. Daar staat nu bij knoopend Holendrecht 4 kilometer. En ook een ongeluk met meerdere auto's op de a 28 volle richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorse en Amersfoort 3 kilometer. Bij Amersfoort is de weg zo goed als dicht. Er is maar één rijstrook open. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Wil je nou niet afgeluisterd worden, dan stuur een brief. Of een kaartje, een kerstkaartje. Misschien, misschien, Myno Rimmers, worden het er wel weer meer in de toekomst. Ja, het zou kunnen dat we terug naar de vintage gaan. Dat we ja. weer terug echte kerstwens op papier. Zo'n kerstkaart met veel glittertjes erop... dat als je in een keer je hand hebt gehad, je hele hand vol zit. Zo'n kaart met aan de binnenkant zo'n muziekje. Kent u die? Ja, die ken ik. Ja? Ja, ik vind het erg leuk. Dat erg zijn gezellig. vaak de vastlopertjes, zeker ja, in de machines. In de machines is dat heel vervelend. Ja. Maar bij de handsortering is het gewoon heel gezellig. Want dan hoor je toch dus... Hé, hey, waar komt dat vandaan? Ja, oh, dan gaat hij onderweg af in de sorteermachine. En helaas hebben de mensen daar geen batterij meer als ze de nee. kerstkaart krijgen. Maar het is wel leuk om te zien en te krijgen. Ja, hier en daar een kerstboom op het, in de immense hal van Post NL in uh, Amsterdam. Het sorteercentrum, plastic kerstboom. En er staat hier een mevrouw met uh, allemaal kratten en er staan allemaal kleurtjes. Dus kerst dinsdag, rood briefje. Kerst donderdag, een oranje briefje. Ja, Maandag was geel. Elke dag heeft een kleur. Dus waarom is dat? Dat is dus voor de post wie dus aangeleverd is en wie dan zeg maar bezorgd wordt. Zoals de maandag is geel. Dus ze zijn nu met de post van maandag bezig. Maar dus zeg maar bezorgd kerstpost de post. Dus, dus? Alleen, alleen kerst. echte kerstpost? Dus is echte kerstpost. Maar waarom moet ja, dat in alleen... verschillende kleurtjes staan? Dat u het uit elkaar houdt? Als de zeg maar, uh, post iets verlaat of de mensen verkeerd sturen... dan kunnen ze zien of het van de dinsdag is. Want dan komt er een bakticket op. Dan kunnen ze dus zien in welke dag die post bezorgd wordt. Als er bijvoorbeeld morgen iets... Uh, Iets wordt bezorgd en het is te laat. Het wordt dus een dinsdagkaart. Het is vandaag dus dinsdag. En een, maar nu zijn ze met maandag bezig en er wordt dus vandaag uh, geleverd. Dit is dus echt, dit is echt dit altijd is met de kerstdagen. Dan is donderdag oranje, vrijdag grijs. Ik weet niet waarom zaterdag en zondag roze zijn. Omdat het de weekend is. En de ja, weekend, natuurlijk. Ja? Dus dat wordt dan samengevoegd. Logisch. Ja, is samengevoegd. Hè? Dus als maandag dus geen post komt, dan wordt het dus op deze manier gedaan. Honderden plastic bakken terwijl achter mij een sorteermachine als een mitrailleur tekeer gaat wat ja. je verder het is weer kerst hè. Helaas wel ja. Helaas. Helaas ja. Drukte. Zeg wat betekent nou vlooien? Dat is uh, porto eruit halen. Mensen die niet uh, genoeg betaald hebben, die worden weer aangerekend. Die moeten we de rest voor betalen nog. Dat is vlooien? Dat is vlooien. Waarom heet dat nou vlooien? Ja, geen idee. Ik ben er ook niet op gekomen. Nee, maar u hebt er wel handschoenen voor aan. Ja, we mogen het vies worden. Helaas. We mogen het vies worden. Niet... Het is wel veel, hè? Nee, we gewoon porto eruit halen. Mensen die te weinig betaald hebben, die krijgen weer rekening. Dus een porto moeten betalen. Ja. Dus. Maar dit is altijd de drukste tijd natuurlijk. En de woordvoerder zegt, het vinden de, de postmedewerkers de leukste tijd. Ik zie het klopt aan uw gezicht. Nou, voor mij niet, nee. Ik ben al 30 jaar hier, dus ik weet niet hoe het gaat hier. Dus, uh, dan ik... 30 jaar al bij de post? Ja, 30 jaar. En nooit het bezorgen gedaan, altijd het sorteren. Ja, ik heb hier zo'n oude kaart gezeten, oude postkantoor, dus daar hebben we hier naar veel verhuisd. Ja. Hij staat stil nu, hè? Is dat niet erg? Ach nee, we hebben tijd tot. Ik heb het half drie, dus. Uh... Als het eindelijk hebben we hiernaars. Stuurt u zelf ook nog wel eens een, ka... een kerstkaart? Nou, nah, nou, nah, even e e-mail meisje leuk. Dat is, meaderen, het is een beetje hetzelfde als de machinist die thuis met treintjes gaat spelen. hè? Ja, dat is een beetje raar, hè? Maar ja. <diegul> <laughs> hey, dat is niet echt zo. Dat is goed, man. Ja, en dan gaat hij weer. Terwijl Arno van Bijnen, de commercieel directeur, hier bij me loopt. Het is natuurlijk wel zo dat de internetmarkt wat afsnoept van de echte kerstkaart. Met de glittertjes en de vrolijke kerstwensen. Wat je ziet is dat uh, kerstkaarten uh, wel veel weer digitaal worden aangemaakt inderdaad. Via de computer. Maar wel vaak fysiek worden verstuurd. Dus die zie je hier ook tussen. Oh natuurlijk. Dan heb je het geüpload, maar dan wordt het toch weer papier. Ja. Je hebt ook al een tijdje gehad inderdaad een trend dat mensen een e-mail naar elkaar sturen. Als een soort digitale kerstwens. Ja. Maar dan heb jij geen vriend als je dat doet. Uh, dat dus is, is heel een beetje onpersoonlijk. Ja? Ja, precies. Zouden we weer terug... Ik hoorde van de week dat Twitter weer een beetje op de terugval is. Zou het kunnen zijn dat, we weer, uh, dat ook de ke ouderwetse kerstkaart juist weer een retour gaat krijgen over enige tijd? Nou, wat wat we wel zien is dat door inderdaad alle andere, iets onpersoonlijkere media en een vaker wijze van communicatie, dit die warme groet, die persoonlijke groet, wel weer echt heel belangrijk uh, wordt. Dus dat mensen daar behoefte aan hebben en dat ze inderdaad daar veel meer tekst ook uh, op schrijven. En wat ook wel leuk is om te zien, hebben we hebben eens per provincie een onderzoek gedaan. Om te kijken welke provincie nou bijvoorbeeld veel kaarten verstuurt en misschien welke wat minder. Daarin zien we dat Friesland gemiddeld zo'n 47 kaarten uh, verstuurt per gezin. En in Flevoland hebben we er 25, 27. Maar gemiddeld zeg maar rond de 35, 37 kerstkaarten per gezin. Toch nog wel. En blijkbaar is het dan in de Flevopolder iets met iets minder vrienden dan in het noorden van Nederland. Kijk, dat zijn er weer leuke statistieken. Het post sorteercentrum waar de machines als een mitrailleur aan het werk zijn. Maar nou remmer bij PostNL op de drukste dag van het jaar. Airport Eindhoven wil meer vluchten. De omwonenden willen liever rust.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 Searching, it's worth it Williams hoorde u met Go Gentle. Eindhovenaren hebben recht op acht uur nachtrust, vinden ze. En daarom moeten s'avonds niet nog meer vliegtuigen landen op Eindhoven Airport. En dat terwijl Eindhoven eigenlijk moet groeien om Schiphol te ontlasten. Om dat te voorkomen zijn boze omwonenden een petitie begonnen. Verslaggever Pauw sprak met Wim Scheffers, woordvoerder van de boze Eindhovenaren. Het toestel dat nu overkomt zou volgens de dienstregeling uit Skopje Macedonië moeten komen. Het is een uurtje of acht...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 Radio 1. Maar wacht geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten. Zwangere vrouwen die willen weten of hun kind het syndroom van Down heeft... moeten een DNA-bloedtest kunnen doen. De Gezondheidsraad adviseert minister Schippers... om een proef met deze NIP-test toe te staan. Nu wordt naar Down gezocht met een vruchtwaterpunctie... maar daar kleven veel risico's aan.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 Selfie is gekozen tot woord van het jaar. Dat heeft woordenboekenmaker van Dale bekendgemaakt. 22.000 mensen hebben hun stem uitgebracht... in de jaarlijkse internetverkiezing van het woordenboek. Een selfie is een foto die iemand van zichzelf heeft gemaakt... vaak met een smartphone. PostNL verwacht de drukste dag van het jaar. Het haalt vandaag zo'n 17 miljoen kerstkaarten uit de oranje brievenbussen. En daar komen de zakelijke kerstkaarten nog bij. In totaal verwacht het bedrijf dit jaar 145 miljoen kerstkaarten te verwerken. En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer naar weerplaza.nl. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Ja, Marcel. Marcel, ja. Dank je, Piet. Uh, gisteren <laughs> zei het altijd wat te warm voor de tijd. Want ja, ik vond vanochtend toen ik de deur, het ging wel erg zwoel bijna. Nou, blijkbaar moet ik nog wakker worden. Maar ik heb inmiddels wel gezien dat het inderdaad uh, behoorlijk zacht is. Want de temperaturen liggen nu zo rond een graad of 7. Er komt zelfs nog iets bij. Uiteindelijk zal het een graad of 8 worden. Uh, ik moet er meteen bij zeggen dat ik gisteren de temperatuur behoorlijk onderschat heb. Want toen noemde ik geloof ik 9 of 10 graden als maximum. Toen is het zelfs 13 graden geworden. Nou, je kunt wel nagaan in wat voor zachte lucht we zitten. Maar gisteren was de neerslag net iets verder weg. Voornamelijk op de Noordzee. Nu is dat niet het geval. Want nu valt hij vooral in de noordwestelijke helft van het land. En dan met name in de ochtend. Ja, zien we nog een beetje? De zon vandaag ook of blijft het grijs? Ik heb er een hard hoofd in. Uh, als de zon een gaatje vindt, zal dat denk ik in de ochtend in het uiterste zuidoosten van het land zijn. En misschien helemaal aan het eind van de dag, heel even in het noordwesten. Maar ja, daar hebben we het echt wel mee gehad. En die zon houdt het ook moeilijk. Morgen in de loop van de dag in het zuiden misschien wat vaker. Donderdag is er wel zon, maar vallen de buien. En vrijdag heeft de zon dan minder last van al die wolken. En vooral ook van die neerslag. Want dan is het waarschijnlijk droog. Gerrit, dankjewel. Tot over een uur. John, uh, Jolanda van de Velde bij de ABB. <laughs> zeg het uh, Het is uh, vooral veel vertraging nu op de A28. Van Zwolle naar Utrecht heeft te maken met de uh, aanrijdingen bij Amersfoort. Uh, verder ja, gebruikelijke drukte bij Amsterdam, vooral op de A7 en op de A9 naar het zuiden. En ook bij Rotterdam gebruikelijke files. Ik begin met de A6, Lelystad richting Muiden. Daar is het langzaam rijden tussen Almere Buiten en Knopende Muidenberg over 12 kilometer. O. Ja, ja, we hebben even een probleempje gehad op de A1 richting Amsterdam. En ik denk dat dat nog een beetje het na-effect is. Uh, er was een ongeluk op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen knopen Diemen met de AMC nog 4 kilometer. De rijstrook is daar weer open. Ook een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Maaslakte. Bij Brielen 4 kilometer. Daar is de linker dicht. En een aanrijding met meerdere auto's op de A28. Zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 5 kilometer. De weg is zo goed als dicht bij Amersfoort. is dus daar maar één rijstrook open. Verkeer richting eh, Amersfoort kan het beste omrijden vanaf Barneveld. Via Ede dan de route via de A30 en de A12. Jolande van der Velden, dankjewel. Ondanks allerlei campagnes neemt het geweld tegen hulpverleners alleen maar toe. Over anderhalve minuut hoort u meer. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Zeker weten?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 Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem. Kijk op 19 december half negen naar de live show op Nederland 1. Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Alle maatregelen ten spijt is het geweld tegen politieagenten... zorgmedewerkers en politici weer toegenomen. Ruim een derde van alle werknemers met een publieke functie heeft er last van. Rick Franks van de Stichting Hulp voor Hulpverleners is hier. Welkom, meneer Franks. Dank u. Morgen. Waar bent u het meest van geschrokken? Welke cijfers? Uh, het meest ben ik geschrokken toch wel van de mensen in de, in de gehandicaptenzorg en in de zorg. Maar ook natuurlijk de, de politiemedewerkers waar het uh, met 10% gestegen is. Ja. En ook burgemeesters zijn het slachtoffer? Burgemeesters zijn ook slachtoffer van uh, agressie en geweld. En dan zit je vooral op het verbale geweld. Hmm. En, en waarom? Het zijn gewoon de boze burgers. Heeft u dat ook onderzocht? Uh, uit ons laatste onderzoek blijkt dat, uh, dat er veel onwetendheid is in Nederland. En onwetendheid kan leiden tot frustratie. En uh, blijkbaar zijn we in Nederland heel erg goed om die frustratie om te zetten in agressie en geweld. Mm. En waar kan het toe leiden? Is het alleen verbaal geweld of gaat het ook richting bedreiging? Het gaat ook richting bedreiging, maar het gaat ook tot uh, fysiek geweld. En uh, het fysiek geweld dat heeft te maken met uh, ja, kopstoot, uh, gewoon, gewoon een mishandeling. Maar ook vooral het intimideren, mensen opzoeken uh, thuis naar aanleiding van bijvoorbeeld Facebook en de hele dag voor de deur gaan staan, dat soort dingen. Het speelt al jaren, er zijn ook maatregelen genomen, want wat is er aan gedaan? Nou, we hebben onder andere de campagne handen af van onze hulpverleners gehad. Die campagne is niet in het leven geroepen om het gedrag te veranderen, maar wel om dit uh, onderwerp op de agenda te zetten. En op dit moment zijn we bezig met verschillende ministeries om een uh, ander project te gaan starten wat meer gericht is op het, uh, ja, het veranderen van gedrag. Want gaat dat wel helpen? Want tot nu toe heeft het weinig effect gehad. Nou ja, het is eigenlijk heel uh, spijtig om elke keer uh, te moeten komen met het verhaal dat het niet afneemt. Maar uh, wij zijn in veronderstelling dat dit project wel kan bijdragen aan een verbetering uh, en het respect in de richting van uh, onze hulpverleners. Hoe dan? Wat, wat wilt u? Want het gaat om een mentaliteitsverandering en hoe bewerkstellig je dat? Uh, we zijn bezig met een, uh, met een truc. Help de hulpverlener heet die truc. Uh, die zal door het hele land rijden, ook bij eredivisiewedstrijden aanwezig zijn. Oh, een vrachtwagen, ik dacht u even oh, dat u een ja. truc in de mouw had. Ja. Nee, nee, het is geen truc, het is ja. een vrachtwagen waar, ja. wij, uh, waar wij bij Nederlanders laten zien wat het vak als hulpverlener inhoudt. En wij vinden het heel belangrijk dat de maatschappelijke rugdekking voor de hulpverleners terugkomt en dat wij als Nederlanders gewoon weer trots zijn op onze hulpverleners, want ze staan wel 24-7 per dag voor ons klaar. Ja, uh, zijn zij ook mondiger geworden, de hulpverleners? Melden ze ook vaker dat ze bedreigd zijn? Uh, je ziet dat uh, het GTPA, het geweldprotocol tegen politieambtenaren of tegen ambtenaren, inderdaad uh, is geland. En dat steeds meer mensen uh, uh, registreren incidenten. Maar laten we heel eerlijk zijn, er wordt nog veel te weinig geregistreerd, zeker in de zorg. Mm, um, hoopt u een gewillig oor ook te vinden bij de politiek? Want ik begrijp dat de minister Plasterk uh, nog denkt dat het stabiliseert. En nog uh, helemaal niet van een toename spreekt. Nou als je praat over stabiliseren, dan, uh, dan moet je zien in de cijfers dat het stabiel blijft. Maar er zijn toch drie, vier sectoren waar de agressie en geweld is toegenomen. Maar ook vooral de emotionele schade wat je kan oplopen tijdens agressie en geweld. En dat laatste stukje, dat mis ik vooral in de brieven aan de Kamer. Want het blijkt toch echt dat meer dan 50% psychische, emotionele schade leidt aan agressie en geweld. Het strengere straffen helpt dat ook niet? Uh, ja, het strenge straffen is denk ik niet alleen de oplossing. We krijgen heel veel ideeën. En een van die ideeën is bijvoorbeeld om een minimale straf uh, in te voeren. Bijvoorbeeld bij een kopstoot of uh, een fysieke mishandeling. Meteen een geldboete van 1000 euro. Hm. Zou het helpen als mensen elkaar erop aanspreken? Want het, het zit hem al in kleine dingen. Bijvoorbeeld de middelvinger opsteken. Uh, ja, absoluut. Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar het voetbal... en je ziet al een betaald voetbalspelers een middelvinger opsteken naar het publiek... dan uh, vraag ik me af waar we mee bezig zijn. Maar elkaar aanspreken op gedrag uh, is wel minder geworden in de maatschappij. Want ja, wat je ook hoort vanuit de burgermaatschappij is van... joh, als ik iemand aanspreek op gedrag... Uh, kan ik een paar klappen nakrijgen als het verkeerd wil. Dus waarom zou ik mij nog inzetten uh, in het signaleren van verkeerd gedrag... en iemand daarop aanspreken? Nou, U gaat in ieder geval uh, proberen met die vrachtwagen meer begrip te... Kweken voor het werk van de hulpverleners. Rick Absoluut. Frank, hartelijk dank van de Stichting Hulp voor Hulpverleners. Dank voor de komst. Gaan we door met de sport? Philippe Koker, goedemorgen. Goedemorgen. De KNVB heeft zich kandidaat gesteld voor drie poolwedstrijden. in de achtste finale van het EK 2020. Waarom maar voor een deel van de wedstrijden? Ja, er is ook geen andere mogelijkheid. Het EK in 2020 dat gaat een rondreis maken door Europa... voor het eerst in de historie van het Europese kampioenschap. Dat was een, een voorstel van de voorzitter van de UEFA, Michel Platini. Die wil dat niet meer in één land of in twee landen houden... wat ook wel in het verleden is gebeurd. Maar dan in, ja, een rondreis maken. Dertien landen mogen dat in, to in, in totaal organiseren... En ik denk ook dat dat de enige mogelijkheid is voor de KVB om in de toekomst tot dit soort grote evenementen binnen onze landsgrenzen te krijgen. Want het is heel moeilijk om nationaal draagvlak te krijgen voor zo'n groot toernooi. Maar goed, drie poolwedstrijden dus en een achtste finale eventueel. Als het bid wordt geaccepteerd, En ja, dan zou dat gehouden worden in de arena. Want dat is wel het stadion tegenwoordig in Nederland die dat soort evenementen kan huisvesten. Nou, ja, Dat is dan het maximale wat Nederland eventueel zou kunnen krijgen. Ja, die dertien landen, zo'n rondreizend... Circus wordt het ongeveer? Wat, wat zie jij dat dat gaat werken? Ja, ik zie dat uh, wel dat dat gaat werken. Ja, dat, want ik denk dat, dat dit soort evenementen dus langzaam ook te groot worden voor, uh, voor uh, Europese landen. Misschien alleen Spanje of Italië of Engeland zou zoiets kunnen organiseren. En als je ja, dat uh, Europese kampioenschap in de toekomst met 24 landen. Uh, ja, nog wel organiseren heb je inmiddels wel twee landen nodig. En als je met kleine voetballanden zit... waar Nederland ook wel onder, onder, onder moet scharen... Ja, dan zou je misschien wel drie landen moeten hebben. Dan wordt het ook wel een beetje een ratje toe. Dus ik denk dat dit wel een goede mogelijkheid is. Het is nog een, een test. De, de UEFA bestaat 60 jaar. Ze gaan dit proberen. En als het bevalt, dan gaat het misschien wel vaker gebeuren. Ja, en dan nog het EK voor vrouwen. In 2017 hebben ze daar ook toestemming voor gekregen? Nou, daar, daar, daar wordt een bidboek voor gemaakt. Hè. Er was een enorme teleurstelling eh, dit jaar... of eigenlijk al een paar jaar geleden. Want het EK in 2013 ging naar Zweden toe. Die wilde de KNVB ook al hebben. Nu komt er een EK voor 16 landen ja, in 2017. Nu wordt er alle energie op ingezet... om dat eh, toernooi voor vrouwen eh, hier binnen de landsgrenzen te halen. En dat wordt een mooi klusje voor manager vrouwenvoetbal. Zo heet ze tegenwoordig. Clemens Ros van ja, ja. Dorp. Die gaat het helemaal begeleiden. Ja, en Joost Vullings kent haar nog wel als de oud-staatssecretaris voor VWS. Ja, precies. Dan moeten we het er even over het handbal hebben. De Nederlandse dames hadden grote plannen. Nou, Moed, moet, Ja, ja, ja. Eigenlijk wel. Het is toch het sportnieuws, Philip. Uh, ja, ja, ja. Zo is het. Die dames hadden grote plannen tijdens het WK in Servië. Maar ze kwamen niet zo ver als ze gewild hadden. Wat ging er mis? Ja, het is al, al tien jaar lang kloppen de handbalvrouwen van Oranje... op de deur van de wereldtop en ze worden maar niet binnengelaten. Ja, soms doen ze het heel goed, hè? Ja, ja, ja soms, soms doen ze... de... Nou, in 2005 hebben ze het een keer heel goed gedaan. Toen werden ze vijfde op een wereldkampioenschap. En dan denken ze, ja, wij kunnen nu doorstoten naar de echte wereldtop. Hè. Een beetje de vergelijking willen ze graag wel een beetje trekken... met, uh, met uh, de volleybalmannen in de jaren negentig... die dat ook is gelukt op hun eigen manier. Meiden met een missie werden ze ooit nog genoemd toen in 2005. En dat zijn ze altijd wel een beetje gebleven... Ja, en dit zou dan weer het WK moeten zijn... met een nieuw jong team... waarbij ze dan de doorbraak moeten bewerkstelligen. Dit was ook de wedstrijd gisteravond... waarin het zou moeten gebeuren, die achtste finale tegen Brazilië. En dan komen ze toch tekort. Fysiek tekort, power tekort. En verliezen ze met 29-23. Ja. De kwartfinale was het doel, dat hebben ze niet gehaald. Ja, als ze echt een keer succes willen halen... als ze echt naar de Olympische Spelen willen... en daar nog succes willen oogsten ook... dan zullen ze toch moeten aan een soort van bankrasmodel... wat die mannen hadden in de jaren negentig. Dat willen ze ook wel, ze willen wel... Ja, zich afzonder in Papendal. Maar dan is weer het probleem, wie financiert dat? Ja, want zo is het het nog net niet. Philip Koker, dankjewel. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. She was working both day and night. Wanted to ride more than the headlines. Now we've all got a rent to pay. She'd smile and say, shrugging her shoulders high. That's what she's gonna tell you When she's waking up 3 a.m. Cold sweat still again And working overtime Stepping into the night To the city she confides Van de Radio 1 CD Zero Killed hoort u She Signs Her Name. She heeft de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden bij de AWB. Marcel, een kapotte vrachtwagen op de A27. Utrecht richting Almere bij Hilversum 4 kilometer. Daar is de rechte reishok dicht. En de A28 groeit. Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 9 kilometer. Bij Amersfoort is maar één reishok. Beterst om te rijden via Ede over de A30 en de A12. Spanning in Den Haag loopt op over het woonakkoord. En dan met name over de verhuurdersheffing. Komt het plan om de corporaties extra belasting op te leggen door de Eerste Kamer? Of gaat pvda senator Adrie Duivenstein dat blokkeren? Uitkomst is niet alleen belangrijk voor de toekomst van het kabinet... maar ook voor de honderden woningcorporaties in ons land. Directeur van een van die corpora corporaties van Patrimonium, woningstichting uit Veenendaal... Piet de Vrijen, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u het nog eens uitleggen? Wat is die verhuurdersheffing en wat betekent het voor u? De verhuurdersheffing is niet alleen voor woningcorporaties... maar voor alle verhuurders, ook de commerciële verhuurders... die woningen verhuren onder straks 700 euro per 1 januari. Ja. En uh, die heffing moet opgebracht worden door de huurders in die woningen. Maar bij u, bij de woningcorporaties, gaat het natuurlijk om de echt grote bedragen. Bij ons gaat het uh, om 2,5 miljoen woningen. En uh, dat is echt een, een bedrag wat je opgehoest moet worden van boven de 1 miljard. Maar bij de commerciële verhuurders gaat het ook om honderdduizenden woningen. Ja, want dat zijn er veel natuurlijk. Wat zou het uw corporatie kosten? Wij zijn het eerste jaar zijn we bijna 5 miljoen euro kwijt aan deze extra belasting. Niet onze corporatie, maar uiteindelijk onze huurders die dat bedrag op moeten hoesten. Ja, want u rekent dat natuurlijk dan door. Wij, ja, wij hebben geen andere inkomsten dan huurinkomsten. Dus we hebben niet een, een suikerroom ergens die zegt... nou, wij hebben die vijf miljoen voor jou op de plank liggen. Dus wij moeten uiteindelijk al onze centjes verdienen met, met onze klanten. Ja, en u betaalt daarnaast ook de normale belastingen al. He, hoeveel procent van de inkomsten bent u kwijt straks aan afdracht? Nou, da, da, daar schrikken mensen wel eens van. Want uh, mensen drukken dat altijd uit in een percentage van de, van de winst. Wij uh, drukken het uit in een percentage van de omzet. En dan zijn wij al meer dan een kwart van onze omzet... zijn wij kwijt aan belastingdruk als corporatie. Dus daar reken ik dat deze verhuurders belasting bij. En dan uh, gaat 1 ja, uh, op de 4 uh, euro gaat naar uh, de belasting. En met hoeveel gaat de huur dan omhoog als u gaat doorberekenen? Wat zouden huurders meer moeten betalen? Kunt u dat inschatten? Het hele bedrag wat wij als corporatiesector op moeten hoesten, kunnen wij niet doorbreken in de huurders. Domweg omdat de huurder dat niet in de portemonnee heeft zitten. Het is een bedrag wat eigenlijk te hoog is om in de huren door te berekenen. Wij gaan ervan uit dat we ongeveer twee derde in de huren maximaal door zouden kunnen rekenen. Dat is een theoretisch model. In de praktijk zal dat nog minder zijn. Maar voor huurders zal het betekenen dat de huren toch wel 60 euro gemiddeld per maand omhoog gaan over een aantal jaren, drie, vier jaren. En dat is 15% van de huidige huur, een ja. extra verhoging. Ja, maar meneer de Vrijen, u kunt dat niet uit eigen ja. zak betalen... want in het verleden zijn er zulke megalomane projecten opgezet... zijn er zulke salarissen uitbetaald. Ja. U heeft wel wat achter de hand, toch? Allemaal niet goed. Allemaal niet goed, maar nee. dus net als u naar de, naar de supermarkt gaat... en u staat bij de kassa en u zegt... ja, ik heb thuis een eigen huis, dat is zoveel waard... dan zal de kassière toch tegen u zeggen... nou, ik heb liever dat u het geld uit de portemonnee haalt... <laughs> want uh, dat u thuis vermogend bent, dat telt uh, bij mij niet mee. Nee, maar even, dus zo even, werkt het bij ons ook. Ja Even voor de, voor de duidelijkheid, meneer De Vrij... die woningcorporaties zijn niet zo rijk... dat ze dat uit eigen zak kunnen betalen. Dat moeten ze doorbreken. Ze zijn wel vermogend, maar dat is, dat is geen cash. En uh, het is door deze verhuurdersheffing eigenlijk uh, wel zorgelijk... dat uh, nu de helft van de corporaties geen cash meer kan krijgen door te lenen. Dus uh, recent is er een rapport, een rapport verschenen die zegt... ja, één op de twee corporaties heeft door deze uh, heffing geen mogelijkheden meer... om naar de bank te gaan om leningen aan te trekken... waaruit ze onderhoud en renovatie moeten betalen. Oh, dus dat het financieren wordt dus ook lastig hierdoor? Het financieren wordt lastig en daarom is wat Adrie Duiverstein op het ogenblik in de Eerste Kamer in zijn gedachten heeft, is dat één op de twee corporaties niet meer nieuw kunnen bouwen, niet meer kunnen renoveren. Omdat de bank zegt, ja wij willen jullie geen geld meer lenen omdat je niet solvabel genoeg bent. Ja, En dat zal wel weer gevolgen hebben ook voor de, voor de bouw. Voor de bouw heeft het enorme gevolgen. Dus als je al zo'n maatregel neemt waar ik wel wat, iets bij voor kan stellen. Maar niet in deze mate. Dan zou ik het zeker niet doen op het moment dat de bouwsector natuurlijk helemaal uh, ja, op zijn gat ligt. En dan nog een keer door deze maatregel zo'n klap erbij krijgt. Ja. Uh, wat vindt u van de opstelling van uh, pvda senator Duivenstein? Uh, moet hij zijn poot stijf houden of moet hij proberen er nog zoveel mogelijk uit te halen? En wat dan? Nou, uh, ik, ik hoop beide dat hij zijn poot stijf houdt. En, en daarmee ja, maar dan gaat de, hele zaak, dan gaat de hele zaak niet door natuurlijk. Nou, het, het mooiste zou natuurlijk zijn als het, het dusdanig vorm krijgt... dat corporaties door kunnen gaan met investeren. Dat we niet die enorme huurverhogingen door hoeven te berekenen... en dat er een modus wordt gevonden, bijvoorbeeld door de hoogte van bedrag af te zwakken of een deel van het bedrag om te zetten... naar een investeringsplicht voor corporaties... zodat ze eigenlijk weer kunnen investeren in, in, in onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Waarmee ze eigenlijk ook weer extra geld voor de Rijkskas in, in, in de pot brengen. Waarom? Omdat dan btw af wordt gedragen... er minder werkloosheidsuitkeringen in de bouw worden, uh, hoeven te worden gedaan. Dus dat zou voor de economie veel beter zijn... dan deze boekhoudkundige uh, berekening om 17 miljard naar minister Blok te brengen. Pieter Vrijen, directeur van Woning Operatie Patrimonium in Veenendaal. U gaat uh, tot diep in de nacht zitten kijken? Ja, ik, uh, ik vind het heel spannend. En het zal wel diep in de nacht worden. En er is ook misschien ook nog wel een mogelijkheid... dat dat nog weer een week uitgesteld wordt, de stemming. Hm. En dat er nog een tweede ronde volgt. We wachten het uh, samen met u af. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we door naar de post. Want het is allerhand aan dek in het sorteercentrum in Amsterdam. De kerstpost moet gesorteerd worden. En mijn Remmas kijkt toe. Zeg, komen jullie sorteren? Nou, we zijn net klaar met werken. Wat zei je nou? We gaan lekker naar bed. We gaan lekker slapen. Hoe vind je dat? We gaan lekker slapen. Hoe vind je dat? De hele nacht gesorteerd. Met pijn in je rug, pijn in je schouders. Nou, dus nou, lekker naar huis. U vindt er niet veel aan. Niet meer. De leuke tijd is geweest. Wanneer was de leuke nou, tijd? Ik zeg niet meer, want dan krijg ik ruzie met mijn baas. Wat was de leuke tijd? Wat bedoelt zij? De leuke tijd. Nou, dat het nog wel meer mogelijk was. Uh, geintje, een praatje. Nee, je moet toch even flink doorwerken. Ja, de machine maar draait door, door hè? Het wordt onderschat hoor, Toen helpen mensen. Als, als je mensen vraagt waar werk je bij de post? Oh, doe je sorteren. Nee, maar daar komt heel wat bij kijken. Maar, maar kijk, het wordt toch steeds minder met de postkaarten? Doen alle mensen doen toch alles via internet nu? Ja, nou, dat zou je zeggen. Maar ja, nu. Kerstperiode. Kijk, elk jaar in december is gewoon. Ontzettend druk. En ik heb nog niet gemerkt dat het rustiger is. Dus. sturen jullie zelf ook. Niet alleen hier, het is ook op kantoor. Dat ja, maar dat is overal. St eh? Sturen jullie zelf ook veel kerstkaarten. Ik niet meer. Dat doet allemaal via internet. Het schelt mijn hoop geld. de postzegels zijn veel te duur. Dan werkt ze bij de post. Ja, maar. Of doet u het ook niet meer? Doet u het ook elektronisch? Ja, ik wel. Ik ja, wel. Ik kijk, zij wel. plakt nog postzegels hoor. Als ik nou gratis postzegels krijg, van de post. <laughs> Daar ging ik ze wel versturen. Maar die postzeggens worden elk jaar duurder. Ja. Dus aangezien ik wel 50 kaarten moet versturen... doe ik het via internet. Nee. Nou, uh, hey, hele fijne dag. Veel plezier. Ja. En uh, nou, ik hoop dat je nog wat leuks te horen Rust ja. lekker uit. Ja, gaat leuk. Ja, in januari. <laughs> hey, wel rusten, hè? Het NOS Radio 1-journaal Overzicht. met Freddy van Tijn. Veel meldingen van huiselijk geweld zijn het gevolg van de economische crisis... Toegenomen stress in huishoudens, Het werkt als een katalysator, dat zegt de nationale politie. Bij 1 op de 10 incidenten gaat het om jongeren die ouders mishandelen. Mishandeling van de ouders is een groeiend probleem, stelt de politie. Kan mede verklaard worden dat jongeren, gedwongen door de economische crisis, langer thuis blijven wonen. Borstprotheses met siliconen zijn toch schadelijk voor de gezondheid. Ze veroorzaken extreme vermoeidheid, gewichtsprein en, en woordvindingsstoornissen. Het staat in de Telegraaf. Ook kunnen klachten allergie verergeren. Een akkoord voor strengere regels rond de verkoop van sigaretten is bijna rond. Staat op nu.nl. De nieuwe regels worden gemaakt in Brussel. De herziening van de tabaksrichtlijn uit 2001 is omstreden. De tabaksindustrie was heel erg tegen het strenger maken van de wetgeving. Onder meer wat betreft die waarschuwingen op sigarettenpakjes. Volleybalster Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn... zijn met hun eigen wapen gedood, heeft een van de verdachten verklaard... schrijven het Leids Dagblad en ook de Gelderland. De man heeft verder gezegd dat Visser en Severijn... uit zelfverdediging om het leven zijn gebracht. Dat was in Spanje. Het zou dus zijn gebeurd met een wapen dat ze zelf hadden meegenomen... De politie gaat microfoons van het leger inzetten om vandalen op te sporen die zwaar vuurwerk afsteken. Het gaat om de Soundbrella, een geavanceerd systeem om in oorlogsgebieden de locatie van aanslagen te traceren, schrijft het AD. De jongeren die dat zware vuurwerk afsteken zijn steeds jonger, dat staat in het Dagblad van het Noorden. Vaak kinderen van 12 of 13. En op middelbare scholen wordt heel veel in vuurwerk gehandeld, zegt de politie. En Het vuurwerkteam Zuidoost-Drenthe maakt zich dan ook grote zorgen. Via de Rotterdamse haven wordt veel cocaïne gesmokkeld. Het aantal onderschepte partijen is het afgelopen jaar verdubbeld. blijkt uit gegevens van het Openbaar Ministerie. Het Financieel dagblad schrijft daarover. En de productie van bananen in de wereld is in gevaar door plagen van ongedierte en schimmelinfecties. Wetenschappers waarschuwen in de Britse krant The Independent. In Costa Rica bijvoorbeeld, waar veel bananen worden geteeld, heeft de regering de situatie tot nationale ramp uitgeroepen. Ongedierte heeft een, ongedierte heeft een vijfde van de oogstal opgegeten en verwoest. Ja, en dan hebben we het er al vaak over gehad. Het is die day en die day staat dan voor Duivestein, schrijft het AD. In de laatste week voor het kerstrestest stijgt de spanning in Den Haag... tot het kooppunt. En ook op Twitter veel reacties op Duivestein. Na de nacht van Schmelzer en Wiegel... kan het nu de nacht van Duivestein worden, zegt iemand. En er wordt ook getwitterd. Wat wordt het vandaag met Adrie Duivestein? Ruggengraatloze zero of verstandige hero? Het Radio 1 Jaaroverzicht...